4 uur in Monseree met het NWS-journaal. De Utrechtse politie roept mensen op niet meer naar de recreatieplassen in de provincie te gaan. Het is propvol, is de melding op Twitter. Ook op de stranden is het druk. Vanmorgen stonden er lange files op de wegen naar de kust. Rond een uur of twee waren de meeste daarvan opgelost. Maar de parkeerplaatsen in veel badplaatsen zijn vol. Nederlanders die vandaag vertrekken naar het buitenland zullen waarschijnlijk weinig hinder ondervinden. De grootste drukte op de wegen in vakantielanden als Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk is voorbij. De eerste officiële daad van koning Filip als het nieuwe staatshoofd van België is een feit. De koning legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat. De opvolger van koning Albert had even na twaalf in het Belgische parlement de eet afgelegd. Philip is de zevende koning der Belgen. In een toespraak, na het afleggen van de eet bedankte Philip zijn vader... voor de serene, waardige wijze waarop hij het koningschap gestalte gaf. Philip hield ook een warm pleidooi voor Europa... En daarna verscheen Philip met de koninklijke familie op het balkon van het koninklijk Paleis in Brussel. Later vanmiddag zal koning Philip de troepen schouwen... en om een uur of vijf nemen de oude en de nieuwe koning samen het defilé af in Brussel. In Rusland zijn twee Britse toeristen en een Rus om het leven gekomen bij een helikopterongeluk. De drie kwamen in de draaiende rotor van de helikopter terecht. Volgens het persbureau Interfax was het groepje net uitgestapt toen de heli kantelde... En de toeristen en een Russische gids raakten. Het ongeluk gebeurde in een vakantiepark in de regio Moermansk. Daar worden luxe vakanties georganiseerd voor toeristen die in de rivier op zalm willen vissen. De Belgische voetballer Nasser Chadli gaat van Twente naar Tottenham Hotspur. De Londense topclub bevestigt dat de 23-jarige Chadli... morgen al met zijn nieuwe ploeg naar Hongkong vertrekt voor een internationaal toernooi. Hoeveel Tottenham heeft betaald voor Chadli is niet bekendgemaakt. De Belg speelde drie seizoenen bij Twente.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 het is nu vijf dagen voordeel bij KLM. Dat is vijf dagen lang voordeel op tickets naar de mooiste vakantiebestemmingen. Bijvoorbeeld Bangkok voor 649 euro. Dubai voor 599 euro. Of Wenen voor maar 129 euro. Bekijk alle aanbiedingen en boek nu op klm.nl. vakantie Doe het snel, want je hebt nog drie dagen. Goedemiddag, het vervolg van de sport op Radio 1. Met allereerst atletiek in Amsterdam en die houtkamp. 110 meter hoorde zit klaar zonder Greg ook. Die mag al naar Moskou, is licht geblesseerd. Maar met onder andere Koen Smet. En ze zitten er klaar voor. De willen gaan omhoog en ze zijn weg en goed weg. Koen Smet, uh, regerend uh, Nederlands kampioen, wil graag onder de 13.50 lopen. En hij gaat goed. Hij gaat als eerste over die hoorde van uh, ruime meter. Hij gaat ook uh, winnen en dan wordt het belangrijk wat zijn tijd is. Koen Smet van... Vanos wint in 1353, dat scheelt weinig zeg. 300ste boven. De limiet ook iets te veel rugwind. Plus 2.1. En dat betekent wel dat Koensmet van Vanos, kampioen van Nederland, is 20 jaar jong pas. Hij was het vorig jaar al bij afwezigheid van Gregory Sedok. En Sedok is er nu ook niet bij. Maar een knappe prestatie van Koensmet. Hij wordt Nederlands kampioen met een nieuw persoonlijk record bij de 110 meter hoorden. Verder is het vervolg van de honkbalwedstrijd tussen Pioniers en Neptunus, En we hebben ook voetbal in dit uur. AZ bereidt zich voor op de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal van volgende week tegen Ajax. En AZ doet dat door middel van een oefenwedstrijd vanmiddag tegen Taffer. Richard van der Maade. Ja, die wedstrijd wordt vanmiddag gecombineerd met de jaarlijkse open dag van AZ in Alkmaar. De wedstrijd wordt gespeeld in het eigen stadion. Er zijn toch best wel aardig wat mensen op afgekomen. De meesten zitten toch wel lekker in de schaduw. Ik was een uurtje geleden voor even op het voorplein. Waar vooral de jeugd natuurlijk allerlei spelletjes dan kan doen. De draaimolen in voetbalwedstrijdjes kan gaan spelen. En daar was het bijna een bak over. Daar brandde je zo wat weg. Maar hier in het stadion waait en dat is eigenlijk altijd bij AZ het geval. Waait een heerlijk windje en kun je dus eigenlijk prima zitten. De wedstrijd is uh, amper zes uh, minuten oud en AZ staat al op 1-0. E de eerste aanval van de ploeg van Gertjan Verbeek mondde direct uit in een doelpunt. Goede aanval over de linkerkant opgezet waarbij Koetmonson een hoofdrol speelde en Berens uiteindelijk bij de tweede paal het laatste tikje gaf. En zo leidt AZ dus tegen de Spaanse middenmotor ketaffe met 1-0. E de Spanjaarden als tiende geëindigd vorig seizoen in de Primera Division. En nu de eerste serieuze aanval van de Spaanse ploeg. Maar AZ, het vernieuwde AZ, verdedigde redelijk uit. Zonder Maher natuurlijk, zonder El Tidor. Dat heeft de ploeg aardig, of de club moet ik zeggen, aardig wat geld opgeleverd. En de belangrijkste aanwinsten hier in Alkmaar tot nu toe zijn vooral Gouwe Leeuw overgekomen van Herenveen, Wuitens. Ook een verdediger overgekomen van FC Utrecht en natuurlijk ook van NAC Breda. Neemanja Goudelje hij speelt als verdedigende middenvelder een belangrijke rol in het vernieuwde AZ. Zeven minuten tijdens deze oefenwedstrijd tegen de Spanjaarden. Getafe, De vierde club overigens van Madrid zijn we onderweg. Het is de laatste serieuze oefenwedstrijd voor AZ. Voor natuurlijk volgende week de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen Ajax. Sport en muziek op radio 1. NOS, Landsbeleid. Koko uit 1989 en call it love. We gaan weer naar het Hongballen. Pioniers tegen Neptunus. Is nog steeds spannend, Atteo. Nou, niet echt. Toen zeven de zevende slagbeurt zitten we inmiddels. En die voorsprong van 6-3, die wordt goed verdedigd door Pioniers, moet ik zeggen. Die inmiddels een andere werper op de heuvel hebben gezet. Rickards, de Amerikaan, die heeft het goed gedaan. En na 100 ballen gegooid te hebben, is hij eraf gehaald. Vervangen door Dennis Buring. En ook Neptunus wisselt volop op dit moment met zijn werpers. Het is nu Brandon Wise die het moet opnemen. Tegen Romley in dit geval. Romley Roy Moorman, het gevaarlijke middendeel van de slagploeg van, van en Pioniers is goed ingekocht op Pioniers met deze twee internationals. En voorlopig maken ze het ook uh, waar. Ze leiden eenvoudig nog op dit moment met 6-3 slotfase van de wedstrijd. Ja, en Pioniers uh, zal dit toch niet meer uit handen geven, denk ik. Tenzij Dennis Buring, de reliever, helemaal in elkaar zakt. Maar daar ziet het op dit moment niet naar uit. Bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek was Nicky van Leuveren... zojuist de snelste op de 400 meter. Een collega Floris van Hoorn sprak met de kerstverse landskampioen. Uh, Nicky van Leuveren, je zou bijna denken, dit kan helemaal niet. Ja, het zou je bijna denken. Maar uh, aangezien ik mijn seizoen elke week een paar heb gelopen... vanaf 9 mei dat ik begon... was dan op de 100 meter, 150 meter, 200 meter, 300 meter en 400 meter. Zat het zat er echt wel in, maar mijn snelheid is zo erg omhoog gegaan... Dat, ja, ik had het goede ritme nog in één keer op de 400 meter en de omstandigheden waren meestal niet goed waarin ik liep. Dus het zat er wel in, maar vandaag komt het eindelijk uit omdat alles op zijn plek viel. Je zegt net, uh, ik heb zoveel snelheid gewonnen. Uh, waar is dat aan te danken? Um, ja we trainen we, Mijn team, TTR, dat is echt een sprintgroep. We trainen echt ja, heel veel op snelheid. Ja, we hebben nu ook uh, nieuwe apparaten, nieuwe oefeningen. Met mijn trainer Oscar en mijn trainer Eurthe... die zijn constant, be constant bezig met nieuwe dingen... waar, waar ons, ons hele team zich kan ontwikkelen. En dat pakt ze gewoon echt goed uit. Want ja, ze, we hebben nu wel een paar blessures... maar iedereen loopt wel PR's nu. En iedereen is sneller geworden. Is dit jouw afstand, de 400 meter? Ja. Ja, ik train daar wel gewoon voor. Maar vorig, vorig, uh, vorige week heb ik in België... Mijn 200 meter ook met een half seconde verbeterd. Ten opzichte van mijn vorige. PR. Dus ja, dat vind ik ook heel erg leuk. Maar we trainen gewoon voor 400 meter. Ik train gewoon met een groep jongens. Ja, we trainen gewoon hard. En 400 meter... Ja, de trainingen zijn heel erg zwaar. Maar we hebben gewoon een groep waarmee we... Ja, elkaar, we trekken elkaar gewoon mee met al die tempo's. Dus het is wel echt uh, mijn afstand. Want je kan ook goed uit op de korte afstand, de 100 meter. Je maakt ook uh, soms deel uit van de estafetteploeg. Ja, ik ben wel kandidaat voor de 4x100. Ik heb in Lausanne met het team uh, de limiet gelopen voor de WK. Uh, dat is nog, ja, ik heb gisteren mijn 100 meter gelopen, maar die ging, niet, die ging niet goed. Dus het is nu... Ja, ik werd vierde, maar ik had eigenlijk een valse start en het werd uiteindelijk geen valse start. Daarna kon ik niet meer, niet meer goed meer focussen. Dat is nog even afwachten, maar anders ga ik wel zesde mee. Dus tweede reserve komt waarschijnlijk niet in actie. Maar het zal wel echt een hele mooie ervaring zijn. Dus ik hoop wel dat ik, uh, dat ik mee mag. Ja, want op de 400 meter loop je nu eigenlijk onder de B-limiet van de internationale federatie. Denk je dat daar nog mogelijkheden zijn? Ja, als ik eerlijk ben, ik heb echt gewoon totaal niet naar de limieten gekeken. Echt totaal niet. Dus ja, ik wist dat geen eens. Ik wist wel dat het uh, limiet sneller was dan het Nederlands record. Maar de meisjes, ja, het is wel een week aan. Dus je hebt echt hele goede meisjes die hier echt heel hard lopen. Dus ja, ik weet het niet. Ik weet helemaal niet hoe het bij de atletiekunie gaat. Maar de limiet is 5120 vanuit de atletiekunie. Ik heb nu 52 14 dus ik zit er iets meer dan een seconde boven. Maar dat is nog wel veel. Dus ik ik, weet, ik denk niet dat ik mag. Nicky van Leuven kampioen is op de 400 meter... in gesprek met Floris van Hoeren. En dan weer naar de open dag van Feyenoord in Rotterdam. Daar is zojuist traditioneel de helikopter geland met de aanwinsten. Maar ja, daar zaten niet echt aansprekende namen in. Toch was het weer ouderwets druk in Rotterdam. Martin van Geel, technisch directeur bij Feyenoord. Als je hier zo even naar beneden kijkt. Al die mensen die hier lopen. Ik was net even bij de fanshop ook. Rijden mensen een uur. Nou, om een shirtje te bemachtigen is toch iets geweldigs. Hè? En dit weer? Ja, dat is iets geweldigs. Dat is het uh, fenomeen open dag met, uh, bij een volksclub als uh, Feyenoord. Ze komen van Heinde en Ver. Ik heb mensen gesproken uit Groningen, uit Heerlen. En het is eigenlijk een, een ongelofelijke hitte. Je zou ook naar het strand kunnen gaan of naar het zwembad. Maar deze mensen komen van Heinde en Ver, komen naar Feyenoord. Net een paar fans gesproken. Nou, Dat doe je natuurlijk zelf ook als je hier rondloopt. Van, ze hebben vertrouwen... Maar het is nou niet zo van dat ze zeggen van... we worden kampioen? Nee, gelukkig maar. En wil jij dat zeggen? Gelukkig maar dat ze dat niet zeggen, want dat zou wel absurd zijn denk ik, als je de vijfde begroting van Nederland hebt die zegt van, we gaan zomaar voor het kampioenschap. Ja. Uh, maar wij gaan wel uh, straks, uh, dat zei ik net ook al in begin september, als de transferwindow voorbij is, als wij weten hoe onze selectie eruit ziet, als je kunt inschatten hoe de selecties van onze concurrenten eruit zien, dan gaan wij daar een hele ambitieuze doelstelling op, uh, op leggen, zoals we dat de afgelopen twee jaar ook gedaan hebben. Maar ook een Realistische. Uh, en dat zal niet zomaar voor het kampioenschap zijn. Want nogmaals, dat, dat zou, uh, dat zou on, uh, absurd zijn en ongeloofwaardig zijn. Maar we hebben wel weer vertrouwen dat we het optimale rendement uh, uit uh, deze club gaan halen. Zoals we dat de afgelopen twee jaar ook gedaan hebben. Uh, derde word je, een jonge groep. Ja. En er is nog helemaal niemand weg. Dus als trainer zou je aan de ene kant ook heel blij moeten zijn. dat je de groep nog meer kan kneden en nog meer naar je hand kan zetten. Want vaak, ja, er zijn toch jongens die het vorig jaar goed gedaan hebben. Ja, het kan nog gebeuren dat ze uitwaaien. Maar. Nee, dat is op dit moment eigenlijk het voordeel van van Feyenoord. Ik denk dat Stefan de Vrij en Jordi Klaassi direct na de uh, competitie vorig jaar een heel goed signaal hebben afgegeven door hun contracten open te breken en te verlengen. Gezegd, dan, ja, wij willen ook bij Feyenoord blijven. Uh, na de verdere toekomst wellicht een stap maken, maar voorlopig nog niet. We willen met Feyenoord een prijs halen. En, uh, nou, en dat is een heel goed signaal geweest. Uh, onze basisspelers uh, die, uh, die liggen langdurig vast. Uh, dat geeft ook een bepaalde rust en een bepaalde uh, grip. En dat uh, is inderdaad wat, wat rustig. Nou, dat zou een voor kunnen zijn dat deze groep langdurig bij elkaar is. Het is in het hedendaagse voetbal bijna een... uniek. uniek en een illusie. Uh, maar het is nog lang geen 2 september, dus daar kan, kan nog van alles gebeuren. Nou, en als we daarnaast dan nog een aanvallende impuls, maar dan wel een, een toegevoegde waarde, een speler die, die beter is als wat we zelf hebben, want in de breedte erbij of zomaar iets toevoegen, dat zullen we absoluut niet doen. Ja, en dan kom je dus in de categorie spelers terecht die, die heel duur zijn. En, ja, en op dit moment is dat voor ons nog, nog niet haalbaar. Dus wij, wij zullen ook nooit meer over die financiële grenzen gaan, die financiële risico's opzoeken. Dat zal deze club niet meer doen. Maar wij, wij blijven wel op onze hoede, wij, wij, wij blijven daarmee bezig. Maar, maar je roert dat nu net aan. Eh, ja. Toen ik twee jaar geleden bij Feyenoord kwam... zei ik: ja, moeten wij eigenlijk die helikopter wel laten landen? Want ja, daar zitten toch eigenlijk alleen maar Jordi Klaas... en Nelom, Kai Ramstein... en, en, en de vrije Guillaume Fernandez in. En die anderen komen terug uit een huursituatie Excelsior. We hebben het toch gedaan omdat het bij Feyenoord hoort. Omdat die mensen dat, dat willen. Dat is de, de, de, de hoogtepunt van, van de dag. En, en twee jaar daarna zijn er twee van die spelers... Uh, hebben gedebuteerd voor het Nederlands elftal. Dus ja, wie, wie weet gaan een van deze vier... of misschien wel een paar van deze vier... Ons ook verrassen in de toekomst. Martin van Giel, de technisch directeur van Feyenoord... in gesprek met Joris Kreugel. We gaan snel naar het Olympisch Stadion voor de 100 meter hoorde, de vrouwen dus, Andy. Ja, er zijn aardige atletes aan de start. Wat dacht je van? Daphne Schippers, de snelste vrouw van Europa is dat, op de 100 meter vlak. Ze loopt nu de 100 meter hoorde, want ze is zich aan het voorbereiden op de wereldkampioenschap atletiek in Moskou, waar ze de meerkamp gaat doen. En een van die onderdelen is de 100 hoorde. Maar... Uh, iemand die al bezig is aan haar zeg maar, tweede jeugd is Rosina Hodde. Al vier keer Nederlands kampioen, maar dat is alweer een paar jaar geleden. Heeft heel snel gelopen dit seizoen, 13-0-4. En wil graag onder de uh, 12-90 komen... <coughs> Om zo naar uh, Moskou uitgezonden te worden. En die zitten naast elkaar. Rosina Hodde en Nadine uh, Broers hebben we uh, er ook nog bij. En natuurlijk Daphne Schippers. 4, 5, en 6. Dat zijn de belangrijkste dames in uh, deze race. Ook Femke van der Meij. Een paar jaar geleden al een paar keer Nederlands kampioen geworden op de 100 hoorden. Is in de finale 12, 89 de limiet voor Moskou. Zou heel knap zijn als dat gehaald wordt door Rosina Hodde bijvoorbeeld. Voor Daphne Schippers maakt dat niet uit. Die doet alleen maar de meerkamp. Nou ja, alleen maar. Maar, uh, zeven zware onderdelen. Ze zitten er klaar voor. Het is stil in het Olympisch Stadion voor de start. En dan gaan de dames van start en zijn goed van start. Dan ben ik heel benieuwd of uh, Daphne Schippers het kan redden. Maar Rosina Hodden is heel snel weg. En gaat heel hard over die uh, hoorders van ruim 80 centimeter heen. En daar valt Daphne Schippers. En Rosina Hodden gaat over de finish in 13 .02. Maar mooie tijd. 13 .02. De winnares Rosina Hodde. En ik kijk even naar Daphne Schippers. Die viel op de twee na laatste hoorde. En staat alweer. En kan gewoon kijken naar de finish. Want daar is ze niet overheen gekomen. Maar wel heel knap, Rosina Hodde. 13-0-2. Voor haar de snelste tijd. En een persoonlijk record. Nederlands kampioenen. 100 meter hoorde. De vriendschappelijke wedstrijd tussen AZ en Gate Dan weer al snel 1-0 voor de Alkmaarders. Hoe sterker gaan, Richard? Ja, het is inmiddels zelfs 2-0 voor AZ. Dat duidelijk beter speelt dan uh, Getafe. En op 2-0 kwam door een doelpunt van Victor Elm uit een vrije trap. Vanaf de rechterkant van Berens gaf Elm heel dicht bij het doel. Het laatste tikje nu een hoekschop getrapt. De keeper komt uit de goal opgevangen achterin door Johansson. Dan probeert AZ in balbezit te blijven via spits Johansson. Maar dat uh, lukt niet. En dan kan Getafe misschien weg. Getafe dat mij tot nu toe uh, tegenvalt in deze wedstrijd. Het lijkt wel we een, een hele zware training vandaag al achter de rug. Hebben AZ oogt wat dat betreft een stuk fitter. Een van de spaarzame momenten nu dat de Spanjaarden in het strafschopgebied komen van AZ. Maar ook die aanval loopt op niets uit. Ja, AZ speelt tot nu toe best heel aardig. Waarschijnlijk is dit het elftal dat volgende week ook door Gert-Jan Verbeek de Weijen in zal worden gestuurd. Als om de Johan Cruijfskaal tegen Ajax zal worden gevoetbald om zes uur in de Amsterdam Arena. Voor de echte liefhebber zal ik de namen even noemen. Terwijl er nu een drinkpauze halverwege de eerste helft wordt ingelast band staat in de goal. De verdedigers zijn Johansson, Wuytens, Schouwenleeuw. Het nieuwe centrum van AZ. Dat was ook hard nodig na het afgelopen seizoen. Viergever is de linksback. op het middenveld. Drie man Hendriksen, Goedelje. Ook een van de nieuwe spelers. En Elm die dus zojuist de 2-0 maakte. En drie spitsen zoals bij AZ eigenlijk altijd het geval. Op de vleugels staan Berens en Gutmundsson. En in het centrum Aaron Johansson scoorde afgelopen week op de woensdag nog twee maal tegen MVV. En hij moet eigenlijk El Tidor doen vergeten. Dat zal niet makkelijk zijn, want de Amerikaan scoorde vorig seizoen lustig op los. 23 doelpunten maakte El Tidor voor AZ. En ik kijk eens naar Gertjan Verbeek op de rug gezien. Op een klein stukje nog in de schaduw. Want de meeste spelers staan gewoon tijdens deze wedstrijd in de volle zon. En Verbeek natuurlijk druk uitleggevend, drukgebarend. Geeft zijn spelers wat tactische aanwijzingen mee. Natuurlijk wordt er volop gedronken tijdens deze temperaturen. AZ speelt niet onaardig tot nu toe, 25 minuten bijna onderweg. Natuurlijk ligt het tempo niet hoog tijdens deze oefenwedstrijd, maar het is ook wel logisch. 2-0 dus voor de formatie van Gert-Jan Verbeek. Het laatste sportnieuws bij LOS langs de lijn. Love. They love, only love that can bring peace in. So. jaar achter een dikke hit voor Third World's Trigelife. We gaan weer naar Hoofddorp. De honkbaltopper die eigenlijk geen echte topper meer is geworden, Theo? Nee, het sukkelt een beetje naar zijn einde. Want we zitten in de gelijkmakende beurt van de achtste inning... Pioniers aan slag. Al middels uh, 1-0. Flanagan zit er weer in de duckout En nog twee man te gaan. En dan is er nog één slagbeurt te gaan voor uh, Neptunus. En bij deze stand wordt de negende gelijkmakende beurt niet meer gespeeld. Weer een honkslag nu van, uh, van Pioniers. Appelman, J.W., jonge speler die uh, zijn kans grijpt. En de honkslag in het linksveld slaat. Zodat we weer een honkloper hebben. En wellicht wat meer actie op de honk gezien. Want dat hebben we een tijdje gewist hier op Sportpark Tolenburg in Hoofddorp. Bijna in de achtertuin van mijn collega Andy Houtkamp. En volgend jaar niet meer, want dan spelen ze op een nieuw complex hier een kilometer verderop. Prachtig nieuw complex wordt dat waarin men uh, ook in 2015 uh, drie wedstrijden Major League honkbal wil gaan spelen. Zover is het uh, nog niet. Men speelt hier dus nog op het uh, vertrouwde sportpark Pol Tolenburg. 6-3 voorsprong in de achtste beurt. Dit gaat de uh, Neptunus nooit meer winnen, lijkt mij. Dus uh, laten we daar ook maar vanuit gaan. Judo Kamer in de Verkeer is derde de geworden bij de Grand Slam in Moskou. In de klasse tot 78 kilogram versloeg de judoka de Britse Powell in de herkansing. In diezelfde gewisklasse verloor Iris Lemme haar herkansing van Gibbons... die ook uit Groot-Brittannië komt. Het is bijna Dit half is Radio 1. En dus tijd voor het uitgebreide neemt de eerste hoofdpunten... met Martijn van Beek. De Rijksoverheid heeft het Nationaal Hitteplan in werking gesteld. Dat betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen... om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te voorkomen. Het RIVM adviseert mensen genoeg te drinken en alert te zijn op zonnebrand... omdat de zonkracht de komende dagen hoog is. Het KNMI heeft voor de komende dagen code geel afgegeven. Koning Philip is in Brussel begonnen aan het inspecteren van de troepen... voor het défilé dat jaarlijks wordt gehouden op 21 juli, de nationale Belgische feestdag. Straks neemt de nieuwe koning dat défilé af in Brussel. Vanochtend legde de nieuwe koning de eet af in het parlement... nadat zijn vader de akte van troonsafstand had getekend... Aan het defilé doen ook Nederlanders mee... onder wie de commandant der strijdkrachten, generaal Tom Middendorp. En in Rusland zijn twee Britse toeristen en een Rus... om het leven gekomen bij een helikopterongeluk. Volgens het persbureau Interfax was het groepje net uitgestapt... toen de heli kantelde en de draaiende rotor de toeristen... en hun Russische gids raakte. Het ongeluk gebeurde in een vakantiepark in de regio Moermansk. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. In de Mijn Hoe Weer. Ja, u hoorde het net al in het nieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven. dat is een waarschuwing voor aanhoudende hitte. 27 graden of hoger en geldig voor heel Nederland. En deze waarschuwing geldt dus voor vandaag, maar ook voor morgen en overmorgen. En daarin verklap ik eigenlijk al wel wat het weerbeeld voor de komende dagen is. Het koelt vanavond maar langzaam af. Rond 10 uur vanavond is het nog steeds een graad of 20, 21. En vannacht liggen de minima dan tussen de 14 en 19 graden. En op wat sluierbewolking na is het helder. En verder staat er weinig wind. Morgen schiet het kwik opnieuw omhoog. Met maxima die in grote delen van het land rond de 30 graden eindigen. Ook aan zee is het warm. Maar daar kan in de middag een zeewind opsteken. En dat kan ook rond het IJsselmeer gebeuren. En dat betekent op die locaties de temperatuur misschien iets gaat dalen. De zon schijnt morgen, maar er trekken ook velden hoge bewolking over. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak. Aan zee draait hij later richting het noorden en trekt dan iets aan. En morgenavond is het ook nog lang warm... en is er een kleine kans op een onweersbui in het zuidoosten. In de nacht naar dinsdag liggen de minima rond 17 graden. En dinsdag overdag wordt in het grootste deel van ons land... dus opnieuw 30 graden of meer verwacht. Na dinsdag neemt de kans op stevige onweersbuien toe... en wordt het minder heet, maar wel benauwder. Radio 1, NOS langs de lijn. De weer de vriendschappelijke wedstrijd tussen AZ en Getafe. We volgen ook nog de honkbalwedstrijd, de afloop daarvan tussen pioniers en Neptunus. En we zijn bij de Nederlandse kampioenschappen Atletiek in Amsterdam. Daar werd Marijn Koster zojuist Nederlands kampioen op de 1500 meter. Alhoewel ze de wedstrijd niet won. Ze onderstreepte daarmee dat dit seizoen van haar echt de doorbraak is. Eerder deze zomer plaatste zich ook al voor de wereldkampioenschappen in Moskou. En Floris van Hoorn sprak ze juist met haar. Maureen, hoe moeilijk is het om te juichen als je tweede wordt? Um, ja, lastig. Ik bedoel, ik ben Nederlands kampioen, maar ik wilde ook gewoon uh, natuurlijk winnen van Sivan. En het is op dit moment niet gelukt. En um, ja, ik, ik ben wel gewoon tevreden met uh, de race zelf. Op dit moment ja, niet, heb ik gewoon alles gegeven. Dus uh, ja, ik kan er wel tevreden mee zijn. Ja, Sivan Hassan heeft nog niet de Nederlandse nationaliteit. Hij doet dus buiten mededinging mee. Ja. Was het ook een soort juichkreetje voor dit seizoen? Ja, ik ben heel blij met dit seizoen. Um, ja, natuurlijk, afgelopen week was ik iets minder blij door die val in uh, Tampere. Toen, uh, ja, ik bouw natuurlijk enorm. Maar desondanks kan ik gewoon heel erg blij zijn. Ik heb nou echt uh, al een aantal PR's gelopen en bijna alle wedstrijden goed gelopen. Dus uh, ja. Hoe zie jij de wereldkampioenschap in Moskou? Want daar mag je ook nog heen. Is, is ja. dat dan een toetje? Uh, ja, zeker een extraatje. Maar uh, wel een extraatje met van, ik wil er gewoon alles uithalen wat erin zit. Het is niet alleen genieten. Ik kan eigenlijk pas genieten als ik oh. gewoon uh, ja, goed heb gelopen en voor, me, ja, en voor mijn gevoel alles eruit gehaald heb. Ja. Wat, wat wil je daar bij die wereldkampioenschappen? Uh, de half finales halen. Ja, dat is uh, mijn doel. Ambitieus. Ja, nou ja, je moet, uh, ik vind dat je zelf best hoge verwachtingen kan, uh, kan uh, stellen. Ja. Kijk eens naar dit seizoen, de, de, die, die stijgende lijn voor jou. Waar heb jij de meeste progressie geboekt? Um, ik denk op heel veel verschillende punten. Mentaal, uh, maar ook qua kracht. Ik heb meer krachttraining gedaan. En in de winter heb ik gewoon een heel goed seizoen gedraaid. Heel veel omvang en eigenlijk geen, geen pijntjes of blessures. Alles is allemaal vlekkeloos gegaan en dat resulteert in zo'n seizoen. Ben je slimmer geworden als atlete? Ja, ook. Ja. Uh, vroeger was ik echt een atleet die gewoon van start ging. En we zien wel waar het schip stond, hard starten en zo. En nu ja, heb ik ook meer geleerd om tactisch te lopen. En dat moet ook wel in races zoals uh, het EK 23. Dan uh, ja, moet je gewoon, gewoon goed nadenken over wie wat kan en wat je zelf, uh, ja, wat je zelf kan in het laatste stuk. Ja. Het is wel een luxe voor de sport, want, uh... Suzanne Kuiken presteert goed. Jij presteert goed. Uh, Sivan wil Nederlandse worden. Dan heb je in één keer drie, uh, vijftienhonderd meter aan de top. Ja, dat is hartstikke leuk voor de Allertiek natuurlijk. En ook voor de middellange afstand. Um, die is een tijdje gewoon een beetje maagdjes geweest. En er was ook helemaal geen geld natuurlijk meer. En nu opeens zie je ook bij de junioren zelfs gewoon heel veel goede talenten uh, op de middellange afstand zijn. Dat is gewoon heel erg leuk om te zien. Ja. Live sport bij NOS Langs de Lijn. Op Radio 1. Thanks for the helping hand. Thanks for the love. Thanks for the guidance. Thanks for the taught and pride. Rob Stewart en Can't stop me now. We gaan weer naar het Olympisch Stadion Atletiekbus Denk aan welke afstand krijgen we nu, Andy? 200 meter, het voorlaatste nummer van, uh, van dit uh, uh, toch wel leuke NK... met uh, veel talenten aan het werk gezien. Dat gaat, gaat goed met de Nederlandse atletiek. En uh, een van die atleten... Uh, atle Talenten, Atleten is uh, Dafne Schippers. Maar die loopt niet op de 200 meter. Is natuurlijk een groot talent. Maar hebben we net gehoord op de 100 meter bij de Hoorde. Wel loopt uh, bijvoorbeeld Anouk Hagen. Het uh, is niet het allersterkste deelnemersveld. Want er hebben ook wat dames gisteren al de 100 meter gelopen. En die slaan dan uh, over voor de 200 meter. Het is weer even stil in het stadion. Want de start is aanstaande van de 200 meter. met uh, Kijken we weer naar de limiet voor de wereldkampioenschappen in Moskou. Die is 23. Seconden rond. Straks nog de 200 meter bij de mannen. Oh, dat is een hele late. Je hoort de tweede schot. Dat is al een hele late terugschieten. Ze waren zo wat over de finish en er wordt een valse start gegeven. Dus het zal nog even duren voordat de dames weer helemaal terug zijn en weer helemaal gereed zijn voor de 200 meter. Gaan wij ondertussen even naar AZ tegen Getafe. Het stond al snel 2-0. Toen kwamen er allerlei drinkpauzes en toen Richard. Ja, die drinkpauzes zijn ook wel hard nodig hoor, Twan, Met deze temperaturen in uh, Alkmaar. Toen is er uh, niet zo heel veel meer gebeurd. Nog wel een grote kans voor uh, Aaron Johansson. Die eigenlijk hier bij AZ Elthidoor moet doen vergeten. Dat zal natuurlijk niet meevallen. Want die schoot er 23 in het afgelopen seizoen. Is ook nog uh, vrij jong. Een IJslander. En AZ wilde hem eigenlijk een beetje laten rijpen. In de schaduw uh, zetten van Elthidoor. Maar die werd toen toch ineens uh, verkocht. Voor 10 miljoen euro ongeveer. Aan uh, Sunderland. En nu moet hij... Die... Meteen voor de Leeuwen. En hij kreeg een grote kans van dichtbij. En zo'n bal moet er dan eigenlijk gewoon in. AZ is beter. Dat heb ik al gezegd. Met nog zeven minuten in de eerste helft. Ketaffer speelt zeer verdedigend. Straalt weinig uit. En nu is er dan eindelijk een kans voor de Spanjaarden. En het schot vanaf de linkerkant. Afgevuurd door Colunga. Wordt gekeerd door Esteban. En dat was eigenlijk het eerste moment. Dat de doelman van AZ moest optreden. In deze wedstrijd waarin het tempo natuurlijk niet al te hoog ligt. Waarin AZ bij vlagen redelijk combineert. Ik heb nog een, een goede rush gezien van de nieuwe centrale verdediger Jan Wuitens door de as van het veld. Daar had Viergever na die rush een goede kans om ook een doelpunt te maken. Viergever overigens nu als linksback. Maar goed, hij miste 2-0 dus in deze oefenwedstrijd tussen AZ en de Spanjaarden uit Getafe. De herkansing op de 200 meter in Amsterdam, Andy. Het hele zijn ze teruggelopen en nu zitten ze weer klaar. De dames in de startblokken voor die 200 meter met Sharon Hendricks in baan 1. Charles Zurbi baan 2, Linda van Rossen in baan 3, Whitney Beekmans in baan 4, Joyce Puts in baan 5. Anouk Hagen in baan 6, de favorieten in deze race, Shimada Bayon in 7 en Lianne van Krieken. In ...in baan 8. En als ik zo kijk zie ik Anouk Hagen inderdaad al op kop gaan... ...met rechts van haar Shimada Bayon van Adverni En daar is het eigenlijk de strijd uh, voor. Maar ook in baan 3 komt opeens Linda van Rossum opzetten. En die gaat wel heel hard, maar het wordt toch, denk ik, Anouk Hagen. Nou, drie bijna tegelijkertijd over de finish. Anouk Hagen uh, lijkt mij de winnares. Linda van Rossum zal dan zilver hebben. Maar daar moeten we nog even voor de finishfoto op wachten. Gaan we dat nog even in de gaten houden. Um, we gaan ondertussen nog even naar het honkballen. Want ja, die wedstrijd is nog steeds niet afgelopen, Theo. Gaan we het redden voor vijven? Ja, hij is nu wel voorbij. 12-3. Oh, okay. Dat is de uitslag die in de boeken komt. Pionius kwam achter met 0-3 in de tweede slagbeurt en in één slagbeurt, de vierde, scoorden ze zes punten en daarvan is uh, is, is eigenlijk niet meer hersteld. Een uh, verdiende overwinning voor Pionius dat uh, in de serie van drie twee keer dus wint van uh, Rotterdam. En daardoor, met de andere uitslagen erbij, wordt het spannend. Er is geen team dat echt met kop en schouders boven de ander uh, uitsteekt. En die vier teams die zich willen gaan plaatsen voor de play-offs, uh, die gaan dat uh, doen. En zullen nog uh, vol aan de bak moeten. En dan gaat het erom. Wie heeft straks de beste positie. Neptunus, ja, een beetje ontluisterend. Twee keer verloren vandaag met 6-3. En nu de muziek.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 Hello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 On chante. Alors on chante dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Even ben in een kamp. Ik ben in een Zomerrit van drie jaar geleden, Stromae en Allo en Danse. Sander Bosker, voetbalt hij nog? Jazeker, hij bereidt zich voor de 25ste keer alweer voor op een seizoen in de Eredivisie. De doelman is inmiddels 42 jaar oud, maar nog altijd niet weg te denken uit de selectie van FC Twente. Al verwacht die komende seizoen niet de eerste keuze te zijn van trainer Michel Jansen. Ik heb toevallig een gesprek gehad met de, met, de, met de staf. En als het goed is, ga ik niet keepen. Nee. Niet? Nee. Uh, opleider, uh, uh, stand-in, uh, mental coach van de, van de jonge Jongegarde? Ja, zo, zo moet je het ongeveer beschrijven, ja. En dat geldt dan voor Marsman en Stevens? Ja, alleen Sonny nu eigenlijk uh, ja, geblesseerd is tot, uh, tot ongeveer de winterstop, denk ik. Dus die zal ik nu niet zo erg veel zien. Maar uh, ik zal de, de jonge gasten uh, ja, daarin moeten gaan begeleiden en uh, ondersteunen. En, uh, dat zal mijn taak worden. En als, het moet dan, als ik er moet staan, dan, dan zal ik staan. Is dat een taak die je makkelijker kan accepteren? Nou ja, als je wat ouder bent... Dan denk ik dat je dat makkelijker kunt accepteren... als je wat jonger bent. Ik zit natuurlijk nu al, al drie jaar op de bank. En uh, ja, goed, dan, dan, dan zie je er soms ook wel aankomen. Terwijl uh, je toch al liefst wil spelen. Maar goed, uh, je kunt daar zagrijnig over worden als je niet speelt. Maar, en, en heel vervelend gaan doen, maar... Uh, ja, daar heb je jezelf mee en de club mee. En aangezien de club me heel erg na aan het hart staat... echte clubliefde? Ja, dan, dan, dan, dan, dan je, moet je jezelf wegcijferen. En dan, ja, dan moet je voor het team te zijn. Dat team? Daar gaat het momenteel niet goed mee. Wat is er aan de hand? Nee, ja, het loopt nog niet zoals het loopt. Nee, dat klopt. Alleen uh, ja, we hebben we veel blessures en uh, veel wisselingen nog... Uh, dus ja, dan, dan automatisme komen daar nog niet. Dus uh, goed, uh, het is nu nog te vroeg om, uh, om daar uh, ja, een zorgen over te gaan maken, vind ik. Maar is er ook een beetje, uh, heeft het te maken met onduidelijkheid over wie er wel komt, wie er niet komt, wie er blijft. Speelt dat een rol? Nou ja, goed, ik denk het wel. Uh... Het is, het is nog één groot vraagteken hoe het er bij ons uit zal zien in het begin van de competitie. En, en als de competitie begonnen is, dan is het nog maar de vraag hoe het in de september ervoor staat. Ja, want in 3 september, hein? Deadline. Ja. ja, daarom. Dat zeg ik niet voor niks. Dus, uh, ja, het is altijd afwachten bij, uh, bij een club als Twente. Want uh, ja, de goede spelers vertrekken uh, dan vaak nog. En ja, er komt er wat bij, ja of nee? Ik heb begrepen dat Twente uh, ja, toch wel wat moeite heeft om het financieel... Uh, uh, om, om financieel om spelers te kopen. Dus uh, ja, daar, daar, daar hebben we allemaal mee te maken. Is dat een gesprek in de kleedkamer? Uh, nee, nee, dat valt wel mee, vind ik. Ja. Is het, na, na twee wat mindere jaren verwacht iedereen weer wat van Twente. Is het verwachtingspatroon te hoog? Ik denk het wel, ja. Uh, kijk, we hebben een paar fantastische jaren gehad... <tus> Met een vrij uh, oud-elftal natuurlijk ook. En uh, je wordt met een vrij uh, oud-elftal uh, je kampioen. En, uh, en toen is er voor jongenskuur ingezet. En uh, ja, dat, is, dat, uh, dat heeft tijd nodig en dat blijft voor je. Waar staat Twente, denk je? Ik durf het op dit moment absoluut niet te zeggen. Ja, iedereen zegt van ja, uh, Ajax, PSV, Feyenoord, Twente. Ja, dat is leuk dat iedereen dat denkt. Alleen, uh, ik durf daar voor de rest nog geen uh, uitspraak over te doen. Oefenwesten zeggen niet veel, maar heb je wel wat gezien waarvan je zegt van nou, dat wel en dat niet? Ja, zeker. Maar dat heb ik, heb ik intern al besproken met de, met de staf. Dus uh, ik vind niet dat ik uh, tegenover het Nederlands publiek dat moet gaan uiten. Maar er is dus wel over gesproken. Want ja, want ook al de resultaten, als die uh, zo staan, het zijn wel de oefenpartijen, maar iedereen gaat erop nadenken. Ja, tuurlijk. Uh, kijk, als het niet loopt krijg je ook frustratie onderling. En, en dan, dat moet je ja, proberen als te voorkomen en... Uh... Ja, dan moet je, moet je uh, gaan praten met, met de staf en uh, dat heb ik gedaan. En, ja, als andere mensen zich daar ook aan storen, dan moeten ze dat ook gaan doen. Maar goed, ik, ik ga ervan uit dat, uh, dat we er wel uitkomen en uh, dat we er ook goed uitkomen. En we zullen wel zien uh, wat er gaat gebeuren. Hoe, hoeveel gaat er nog veranderen? Ja, het kan heel veel veranderen, maar het kan ook helemaal niks veranderen. Dus uh, ja, dat is koffiedik kijken. Heb je er wel vertrouwen in? Want ja, voor je het weet is het uh, de weekend, de eerste weekend van augustus hè? Ja, maar... Dan gaat het echt om de knikkers. Jawel, maar goed, ik loop al zo lang bij deze club om daar niet zo heel veel zorgen om te maken. Het bestuur en de staf zijn capabel genoeg om dat in te vullen. En er zal best wel weer een redelijk tot goed elftal staan, denk ik. En als het niet goed gaat, is er de oude rot die even in de kleedkamer zegt hoe het echt moet? Nee, nee, nou, zo, zo, zo is het ook weer niet. Maar goed, kijk, als er wat speelt en, uh, kijk, en ik uh, vind dat ik mijn mening daarin moet ventileren, dan zal ik dat zeker doen. Maar als daar geen reden voor is, uh, uh, dan zal ik dat ook niet doen. Sander Bosker was dat van FC Twente. Inmiddels is er dus nog een speler vertrokken bij FC Twente vandaag. Want Nasser Chatley is tot overeenstemming gekomen met Tottenham Hotspur. Hij zal daar een contract voor drie seizoenen tekenen. En na verluid betalen betaalde de Spurs zo'n 7 miljoen euro voor Nasser Chatley. Gaan wij weer naar Alkmaar AZ tegen Getafe. Het klinkt als rust daar, Richard. Ja, dat kun je wel horen, met die keiharde muziek op de achtergrond. En onder die muziek door probeer ik een gesprekje te voeren. Het zal vast lukken met een oud-speler van AZ, Simon Tjommer. Die tijdens deze open dag vanmiddag in de brandende zon... heeft gevoetbald ook nog met oud-spelers van AZ tegen een aantal supporters. En dat liep niet eens goed af voor die oud-spelers van AZ. Of wel, Simon? Jawel, wij zijn nog allemaal fit. Ja, maar jullie hebben niet gewonnen. Wij nee, maar dat laag aan de kansenbenutting. We hebben de kansen niet benut. Dat was heel leuk. Ze hebben goede spelers bij, gehad, dus het was echt een leuke middag. Waren er nog grote jongens bij, bij die oud-AZ-spelers uit de jaren 80 bijvoorbeeld? Die, die, die prachtige lichting, met ja. Kees Kist en Tol en Niekaerts, dat soort jongens? Ja, nou, die waren er niet echt bij, nee. Er waren wel wat oudjes bij die, die nog aardig kunnen voetballen. Maar er waren wat oudere spelers en wat jongere. Danny Lantz bijvoorbeeld ook nog erbij geweest, dus uh, het was echt een leuke gezelschap. Je hebt net uh, je zoontje een, een ijsje gegeven. Je zit hier onderuit uh, gezakt op de hoofdtribune te kijken naar zomeravondvoetbal tussen AZ en Getafe. Nou ja, het is natuurlijk, je moet allebei de teams uh, wel beschouwen voordat ze in de voorbereiding zitten. Maar je ziet wel goede aanleg, vooral in, in de opbouw ook van, van AZ. Dus uh, voor mij gaat het alleen om AZ, wat Gitaff doet in december vrij weinig. Alleen het is wel zo dat je ziet dat uh, het team steeds beter ingespeeld wordt. Ik train nu een weekje mee. Dus je ziet dat steeds meer de dingen terugkomen die in de training ingespeeld worden, dus uh, het ziet er niet verkeerd uit. Ja, jij traint inderdaad uh, nu een dag of vijf mee hier bij de selectie van Gert-Jan Verbeek. Dat was eigenlijk vorig seizoen ook het geval, toen trainde je ook mee bij uh, Vitesse. En dat leidde uiteindelijk tot een contract. Dat is nu natuurlijk weer de insteek, neem ik aan. Nee, nee dat is absoluut de insteek. Ik heb uh, eigenlijk al sinds jaren contact gehouden met de club. En dat uh, komt natuurlijk ook daardoor dat ik, dat ik me heel prettig hier voelde. En ik denk dat ook uh, de mensen van de club weten... Hoe ik met de club omga en de club met mij omgaat. En we hebben altijd eigenlijk open en eerlijk met elkaar gesproken. En uh, tot zover zit er niet, niet in dat een uh, contract getekend kan worden. Dat was van tevoren duidelijk. En daarvoor heb ik ook gekozen om dan hier mijn uh, conditie op te helpen, Bij een trainer die ook vooral in fysieke kracht en uh, technisch natuurlijk vermogen in de ploeg wil zien. Maar ook vooral conditie opbouwt. En uh, dat is voor mij heel belangrijk. Ja, want ik neem aan dat je nog wel een jaartje wil voetballen. Dat heb je ook eigenlijk uh, wel uh, gezegd lopend het seizoen bij Vitesse. Waar je natuurlijk niet zo heel veel speeltijd hebt gekregen. Nou, nou, nou, nou. Heel veel speeltijd. Ik heb eigenlijk altijd gespeeld. Als ik op de bank zat, ben ik ingevallen. En, je was uh, geen basisspeler? Nee, dat is door de blessure dan uh, jammer genoeg uh, niet verder gegaan. Maar anders was ik waarschijnlijk wel basisspeler gebleven. En nu? Je hoopt dus op een club waar? Ja, ik wil graag in Nederland blijven. Dat is ook de hele, hele insteek nu. daarom ben ik ook aan het trainen. Ik, ik, ik wil niet meer zo graag naar het buitenland, ik wil graag in Nederland blijven en zo hoog mogelijk. En ik, ik wacht nog af, op dit moment heeft iedereen eigenlijk een beetje dat rond wat ze rond willen hebben. En als er niks komt, ja, dan, dan wordt het een lastig pakket, maar goed, ik, ik zet het wel op Nederland in. Je bent nu 32? Ja man, ik, ik ben 32, ik ben topfit. Uh, als je ook ziet, uh, de trainingen nu en, en de wedstrijden vorig jaar die ik gespeeld heb. Ik denk dat er de fitheid niet ontbreekt en ik, ik denk ook niet aan de kwaliteiten, maar goed, dat uh, besluiten de clubs. En, dan moet je afwachten wat komt. Als er niets komt inderdaad, dan uh, is het ook zo. Dan moet je ook kijken wat je verder gaat doen. Ik heb je net een klein beetje geobserveerd zoals je hier ook achter de schermen rondloopt. En dan door Ernest Stewart, bijvoorbeeld de technisch directeur, begroet wordt. Jij voelt je hier als een vis in het water. Hè? Dit is een beetje jouw clubie, aanzet. Ja, ja, ik voel me inderdaad als een vis in het water. Het is, uh, het is gewoon een heel warm gevoel eigenlijk bij alles. Uh, net ook met autozetten. Als je op de training komt, als je... De schoonmaakst, de materiaalman, de fusio's. Materiaal, ja, dit is gewoon bovenin met toch Gerbrandt. Het hart klopt nog steeds hetzelfde. Het hart klopt nog steeds wat uh, ook uh, zes, zeven jaar geleden bij AZ klopte. En uh, dat hart blijft kloppen. En daarom leeft deze club zo. Is een andere rol bij AZ voor jou mogelijk? Je zegt als speler, uh, acht ik dat uitgesloten. Maar een andere rol? Als jeugdtrainer? Of, of wil je echt nog voetballen? Nee, ik wil op dit moment echt nog voetballen. Hè. Ik denk dat uh, iedereen dat ook ziet. En iedereen uh, mij van gek verklaart als ik zeg van ik stop nu. Terwijl ik dat wel eens over uitgesproken heb, als niks verzoelens komt, dat ik dan echt verder moet kijken. Maar ik ga wel een studie volgen nu, maar ik kijk wel verder wat na mijn keren, mogelijk zijn. Dus ik wil wel wat uh, mijn hersenen, wat beter trainen. Daardoor een studie op financieel gebied, om ook daar een beetje met getallen te kunnen leren, Wat ik nu op dit moment niet zo goed kan. Maar uh, ik zeg nooit, nooit en je kan over alles nadenken. Maar op dit moment is het gewoon voetbal eerst en dan, uh, dan verder gaan kijken voor na de karriere. En natuurlijk, AZ, wat ik al zeg, het voelt als een warm nesten. Als AZ er erop voor staat, ik sta er zeker op voor. We gaan het afwachten. Simon Schommer, dankjewel. je wel. Ja, zet er een reclamepingeltje omheen. En je hebt een mooi reclameblokje. Simon Schommer dus. Het is rust daar bij AZ te af. Op de Open Dag van AZ gaan wij weer naar die andere Open Dag, Die van Feyenoord. Joris Kreugel loopt er al een tijdje rond en ging op zoek naar spelers. De Open Dag bij Feyenoord in de Kuip. Supporters zijn getrakteerd op een optreden van Lee Towers. De spelers zijn voorgesteld. En inmiddels is iedereen weer buiten het stadion. Op alle hoeken van het stadion kunnen de supporters nu op dit moment een handtekening halen bij hun meest favoriete speler. En het is hartstikke druk in de warmte. Joris Matthijsen. Dankjewel. Het ja, is de eerste keer voor mij. Vorig jaar was ik pas na de open dag getransfereerd naar Feyenoord. Het ja, is iets, iets unieks dat op deze dag toch weer volle bakken is hier. Echt leuk om mee te maken. Is dat nou anders dan clubs zoals bij HSV, eh, bij AZ, waar je gespeeld hebt? Ja, bij AZ sowieso is dat anders. HSV is ook een absolute grote club, maar ja, dit staat wel alles. Zo heb ik het nog nooit meegemaakt. Mensen doen alles voor een handtekening. Dat is wel leuk. Ze gaan er zelfs in de rij staan met temperaturen boven de 30 graden. Ja, ongelofelijk. Heb je ooit handtekeningen gevraagd aan iemand? Ja, natuurlijk. Toen ik klein was, zeker. zeker. Was je eerste handtekening wel? Ah, geen idee. Dat moet wel een willem 2-speler zijn geweest. Wil je erbij zetten dan? Uh, ik wil weten voor wie de handtekening is. Dat zie je toch wel, dat is Matthijs, nummer 4. Maar ja. wat verwacht je van dit seizoen? Ik denk als dat deze club de laatste twee jaar derde en tweede is geworden. Zou je zeggen dat er nog maar één plek mogelijk is om te halen? Nou ja goed, wij weten intern heus wel waar we ons kunnen verbeteren. En waar we ons moeten verbeteren. En verder denken wij alleen aan de eerstvolgende wedstrijd. En dat, dat doet de spelersgroep altijd. En we willen zo lang mogelijk meedoen in het seizoen. Nee, maar als Roet en kun je heel bepalend zijn natuurlijk ook binnen het team. Ja klopt, maar we hebben jongens die er... Uh... We hebben een samenstelling van een groep die, die ook uh, heel apart is. Feyenoord is natuurlijk een paar jaar geleden opnieuw begonnen met heel veel jeugdspelers. Die zijn nu international geworden. En die hebben ook stappen gemaakt. En die moeten ook de ploeg op sleeptouw nemen. Dat kan niet alleen een 30 plussen ja, Iedereen zal eraan mee moeten werken. En, uh, ik denk dat iedereen dat ook begrijpt. En de volgende stap is uh, ja, dat, we, dat we inderdaad met z'n allen het Feyenoord naar een hoger niveau moeten en willen. En dat moeten wij laten zien dit seizoen. Ga lekker verder met handtekeningen hè. Ja, Joris Matthijssen op de open dag van Feyenoord. En daarmee komen we aan het einde van dit uurtje van Langste Lijn. Zometeen nog een uurtje. En daarna vanaf kwart over zes Radio Tour de France. Heeft alles te maken met de avondaankomst op de Champs-Élysées. Op de honderdste editie van de Tour de France. Okay. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer. Dit is de Nederlandse zomer. Dan kom jullie tot twee dingen. Dus ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen deze week leven na de sport. Met morgen Mark Delissen. Na een mooie hockeycarrière met Olympisch goud... werd hij advocaat in Den Haag. Twee dingen. Morgenavond tussen acht en half negen. Radio, Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Vanaf maandagavond op Nederland 2, De Slimste Mens... met presentator Philip Freericks en Maarten van Rossum als kritisch jurylid. Ach, dit soort van dingen hebben altijd een enigszins arbitrair karakter. Met dagelijks drie prominente gasten die voor de winst gaan. De Slimste Mens, vanaf maandag bij de NCRV op Nederland 2. Download ook de gratis app. Droomt u ook van een heerlijke nachtrust? Uw droom wordt werkelijkheid, want het is Summer sale bij Tempoor.